12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Ledenraad Ajax bijeen met Raad van Commissarissen. Staking legt openbaar vervoer plat in grote steden... en parlementsverkiezingen in Spanje. Het weer, vooral in de zuidelijke helft van het land. Vanmiddag steeds meer zon. In de rest van het land blijft het waarschijnlijk bewolkt en nevelig. Vanmiddag wordt het 4 tot 10 graden. Vanavond opnieuw in het hele land nevel en mist. In Amsterdam is de ledenraad van Ajax bijeen. Johan Cruijff is ook aanwezig. Zonder zijn medeweten stelden de vier andere leden van de Raad van Commissarissen... afgelopen week Louis van Gaal aan als directeur. De ledenraad van Ajax kan de aanstelling niet tegenhouden... maar kan de commissarissen wel naar huis sturen. ajax Corrivé Kea Molenaar wist voorafgaand aan de vergadering nog niet... of dat gaat gebeuren. Dat weet ik ook niet. Het is uiteindelijk aan de ledenraad. We gaan dat wel proberen. En zal wel op aangezien. Het is gewoon heel belangrijk dat er nu een principiële keuze wordt gemaakt... Maar uiteindelijk is dat aan de ledenraad, natuurlijk. Wat, wat hebben we gisteravond nog voor invloed? Het publiek, de supporters? Nou, dat kan je zelf denk ik wel invullen. Ja. Dus natuurlijk, Kijk, wij vertegenwoordigen de leden van Ajax, de 500, 600 leden. Maar we vertegenwoordigen natuurlijk ook de 50.000 die gisteravond zaten. En ook de 4 miljoen die in Nederland van Ajax houden. Dus natuurlijk speelt dat mee. Bij de Arena is verslaggever Ragnar Niemeyer. Is intussen al duidelijk uh, of de leden over het lot van de Raad van Commissarissen gaan beslissen? Dus met andere woorden, of ze partij kiezen voor Kruijf of voor de andere leden van de Raad van Commissarissen? Nee, formeel is dat nog niet uh, bekend. Dus daar moeten we op wachten. Het grote wachten is sowieso begonnen. Want hoe lang duurt zo'n vergadering? Hoe lang heeft die uitleg geduurd van de Raad van Commissarissen? Want daar begon het allemaal om vandaag. Uh, tekst en uitleg geven over de manier waarop uh, de nieuwe directie onder leiding van Louis van Gaal uh, is binnengehaald, is gecontracteerd. Hoe dat allemaal in zijn werk is uh, gegaan. En uh, je hoorde Keen Molenaar net. Ja, de vraag is: komt er een stemming? Gaan er straks handen de lucht in die zeggen: wij zijn voor de lijn van Johan Cruijff? Je kan een man of 6, 7 zo. Invullen die allemaal blind met hem mee zullen gaan. Maar die andere leden aanwezig, in totaal zijn het er 24... die zijn er overigens niet allemaal. Uh, wat doen die? Gaan die mee? Uh, en komt die stemming er? Ja, als er een signaal wordt gegeven met handen omhoog... wij staan allemaal achter Johan Kruijf. of misschien gebeurt het ook wel schriftelijk... met briefjes in een hoge hoed... Ja, dan wordt er een signaal gegeven aan die raad van commissarissen. We zijn het met jullie niet eens, de manier waarop dit allemaal gaat. En uh, ja, trek zelf je conclusies maar. Nou is het vervelende dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Want daar uh, zit die groep van vier onder leiding van Steven ten Haven... er ja, te enthousiast, te fel in. Dus dat is heel vervelend als de stemming de andere kant uitgaat. Uh, er wordt gezegd, nee, wij staan als ledenraad... achter de lijn van de raad van commissarissen. Wij willen dat Louis van Gaal hier de baas wordt... Uh, dan uh, betekent dat dat uh, misschien Kruijf ze biezen wel pakt. Omdat die inziet dat zijn manier van werken niet tot genoeg enthousiasme heeft geleid... onder de leden en onder wat Kea Molenaar zei, uiteindelijk de supporters. Maar ja, wie gisteren de wedstrijd heeft gezien, de tafereelen op de tribune... die heeft toch het gevoel dat de lijn van Kruif wel eens een keer uh, de meerderheid zou kunnen krijgen. Maar nogmaals, het is speculeren, het is afwachten, ze zijn ont van kwart voor elf begonnen. Dat is een kleine anderhalf uur, even uh, makkelijk gerekend. Het zou best nog eens een half uur kunnen duren, misschien ook wel een uur. En dan zal duidelijk zijn wat die uh, ledenraad vandaag vanochtend... allemaal heeft bekokstoofd daar in het stadion hier. Later eens meer over de crisis bij Ajax. De Libische rebellen die Gaddafi's zoon Seif al-Islam in handen hebben... weigeren hem voorlopig over te dragen aan de overgangsregering in Tripoli. Eerst moet er een rechtbank worden opgezet die Seif gaat berechten... zeggen de opstandelingen. De gisteren opgepakte Seif zit nu gevangen in de stad Sintan. Een anti gaddafi bolwerk De Libische interimpremier heeft gezegd dat Seif een eerlijk proces krijgt in Libië. De minister van Justitie heeft laten weten dat waarschijnlijk de doodstraf zal worden geëist. Het internationaal strafhof in Den Haag dringt aan op de uitlevering van Seif al-Islam om zijn veiligheid en een eerlijk proces te garanderen.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 Ze eisen dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. Over precies een week zijn er de eerste vrije verkiezingen in Egypte... maar de betogers zeggen dat de hervormingen te lang op zich laten wachten. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Spanje, vandaag parlementsverkiezingen. Die zijn vier maanden vervroegd vanwege de economische crisis... die ook Spanje in zijn greep houdt. Er is veel ontevredenheid over de bezuinigingen... en de hoge werkloosheid boven de 20%. En de regering van de socialist Zapatero krijgt ervan waarschijnlijk de schuld. Rob Zoutberg bij een stemlokaal in Madrid. Madrid, een wijk die het zwaarst getroffen is door de werkloosheid. Volgens peilingen staan de socialisten op verlies. Krijgt Spanje na vandaag weer een conservatieve regering? Ja, dat is precies wat jij zegt. Hè. Een stem uit onvrede uh, zullen we toch vandaag te horen krijgen. Na zeven jaar bestuur onder de socialisten. En dan voornamelijk onder premier Zapatero, die vandaag de zwarte piet krijgt toegespeeld. Hè en Zapatero die te laat de economische crisis herkende... die ook zijn land trof, daarna onvoldoende deed om werkgelegenheid te scheppen... de economie weer vlot te trekken... en het vertrouwen, daarmee ook van financiële markten, terug te winnen. En als alle peilingen kloppen, dan streeft zijn socialistische PSOE... af op een historische nederlaag. Nou, daar tegenover staat dan altijd weer een historische overwinning. Als alle peilingen kloppen, nogmaals, als, dan gaat de constructieve gooi de nieuwe premier van Spanje worden... Met een historische overwinning. Maar wat kan Rajoy wat Sabatero niet kon? Ja, Rajoy heeft het zelf al gezegd. Hè? Hij gaat hervormen, hij gaat bezuinigen, hij gaat privatiseren. En hij heeft de afgelopen dagen nog in interviews gezegd... dat hij, wat dat betreft, dat hij helemaal niets uh, zal schuwen. Alleen de pensioenen blijven ongemoeid, heeft hij gezegd. Nou goed, mensen zijn natuurlijk als de dood wat het, wat het land dan te wachten staat. Groot is dat gezondheidszorg en met name het onderwijs getroffen zullen worden door de bezuinigingen. Maar ja, Rajoy zelf natuurlijk, die krijgt een overvol bord met problemen voor zijn neus gezet uh, van, zijn, van zijn land. En hij ziet de, de bui natuurlijk al hangen van, van alle problemen die hij straks uh, te lijf zal moeten gaan. En hij heeft ook gezegd uh, in een laatste interview nog, ik hoop dat de financiële markten me straks in ieder geval een half uurtje de tijd zullen geven nadat ik ben aangetreden als nieuwe premier. Want ja, de burger van Spanje is natuurlijk wel verstikkend op dit moment. Duitslag vanavond? Ja, nou, de eerste exit polls uh, kunnen we rond 8 uur verwachten. Dan gaan de stembussen dicht. De eerste betrouwbare uitslagen rond 10 uur vanavond. Rob Zoutberg in Madrid. In Nederland dan 24 uur lang geen bus, tram of metro in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, want het openbaar vervoer staakt tot vannacht 3 uur. Op dit moment wordt er een manifestatie gehouden voor het centraal station in Amsterdam. Verslaggever Tonie van Rijswijk is bij het station. Um, wat gebeurt er op dit moment? Nou, ze zijn de uh, protestbijeenkomsten een beetje aan het voorbereiden. Uh, overal ballonnen, er staan een paar bussen met daarop de tekst... Sorry, geen dienst. Bussen uit uh, Rotterdam, uit Den Haag en uit Amsterdam. En verder, ja, het wordt een beetje gezellig gedrukt hier. Dat is wat er nu gebeurt. En waarom hebben ze de, het openbaar vervoer platgelegd? Nou, uh, er moet 120 miljoen bezuinigd worden... En de bonden zeggen dat gaat ongeveer 3.000 van de 7.500 banen kosten. Bijna de helft dus. En 40% van de tram, bus en metrolijnen verdwijnen. Dus daar gaat iedereen wat van merken, zeggen ze. En vandaar een protest. Hebben ze een alternatief? Heb je daar iets over gehoord vandaag? Uh, nee, nog helemaal niks. Het moet echt hier helemaal nog beginnen. Uh, waar ze in ieder geval tegen zijn is het, uh, het aanbesteden van het uh, openbaar vervoer... zoals uh, de minister dat wil... Uh, dat is in, op een heleboel plaatsen in het land natuurlijk al wel gebeurd. Maar niet in uh, Den Haag, Rotterdam en uh, uh, Amsterdam... waar ze het GVB, HTM en RET nog hebben. En dat willen ze zo houden. Koste wat kost. Ja, en wat staat er vandaag nog verder op het programma? Ligt er iets uit? Nou, um, ze gaan uh, hier eerst voor het Centraal Station... Gaat, uh, de protestmanifestatie... Tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer van start. Dat duurt tot ongeveer half twee. En dan vertrekt men met rammelende potten en pannen naar de dam. Want daar begint om twee uur een nog grotere manifestatie. tegen alle bezuinigingen die dit kabinet van plan is. En dat wordt, zo is de verwachting hier. een nog grotere manifestatie die de hele middag duurt. Oké, okay, Toenie van Rijswijk, dankjewel. En dan, dat hebt u natuurlijk wel gemerkt, als u naar buiten kijkt of de weg op bent... de mist leidt tot overlast voor veel mensen, automobilisten, vliegverkeer ook. Op het noordoosten en zuidoosten na is het in het hele land erg mistig. Um, nou, ik moet het even onderbreken, Er is een spookrijder. Zeg het maar. Ja, rijdt u op de A7 van Hoorn naar Den Oever... dan komt u tussen Wognum en Den Oever een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen... Ik herhaal dat bericht even. Rijd je op de A7 van Hoorn naar Den Oever. Dan komt u tussen Wochnum en Den Oever, een spookrijder, tegemoet. Het is dus mistig. Soms is het zicht minder dan 50 meter. Misschien ook wel daar in Noord-Holland. Volgens de AWB moeten automobilisten zich afvragen of ze echt de weg op moeten... nu het zicht zo slecht is. Sport. De laatste dag van de Wereldbekers schaatsen in Chelyabinsk. Vanochtend zijn de duizend meter voor mannen en de vrouwen gereden. Joris van den Berg eh, moest verlopen. De 1000 meter voor mannen was weer één groot oranje feest. En het was met name weer een Stefan Groothuisfeest. Hij zegevierde eerder op de 1500 meter... en deed dat vandaag op de 1000 meter nog eens dunnetjes over winnen. In 1.08.49. Maar de marge was klein naar de nummer 2. En dat is... Kjeld Nuis, 70ste zat Nuis achter de tijd van Stefan Groothuis. Nuis reed brutaal, 1,856, waarbij hij Shawnee Davis knap versloeg. Die Amerikaan werd slechts vijfde. Op de derde plaats Danny Morrison en op vier Sjoerd de Vries. Ook mooi in 1,0929, net buiten de derde plaats op driehonderdste. Bij de vrouwen leek het ook een 1-2-3 te gaan worden voor Nederland. Want Margot Boer met 1,1652, Marit Leenstra en Laurine van Riesen. Prijkten op 1, 2 en 3. Toen er nog één rit gereden moest worden. En daarin zat Thijsje Oenema. Maar ook Christine Nesbitt. De Canadese specialiste was veel beter dan de rest. En zette die met 1,1579 toch enigszins in het hemd. 1 Nesbitt dus, 2 boer, 3 leenstra op de 1000 meter voor vrouwen. En met Nederland blijft dit op schaatsgebied geweldig gaan in Chelyabinsk. En zo dadelijk om half 1 begint in het Gelderdoom. de wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord. Frank Wielaard. het is mistig, zijn de beide doelen zichtbaar? Ja hoor, want er zit een dak op Gelderdoom. dat is een heel groot voordeel. Dat gaat dicht op het moment dat iedereen denkt, dat zou qua weer wel eens mis kunnen gaan. Dus daar is ruim van tevoren voor gezorgd. Er is nergens in Nederland waarschijnlijk beter zicht dan hier in Gelderdoom. De enige plek waarvan je uh, doorgaans zeker weet dat de wedstrijden gewoon door kunnen gaan. Of er moet met het dak iets mis zijn. Dat is ook wel eens gebeurd. Maar deze wedstrijd wordt gewoon gespeeld onder uh, uitstekend zicht. De nummer 4 Vitesse tegen de nummer 8 Feyenoord. Feyenoord natuurlijk de ploeg in last. Nadat ze verloren in de beker tegen Goat Eagles. Daarna genadeloos op een donder kregen in Groningen met 6-0. En thuis ook nog eens verloren van NEC. En nu denkt iedereen in Rotterdam dat het crisis is. En moet je ook nog eens op bezoek bij een ploeg waar het dit jaar... Uh, Fatsoenlijk draait dat uh, gemakkelijk, uh, relatief gemakkelijk wedstrijden wint. De laatste competitieronde voor het eerst sinds twee maanden weer is verloren uit bij Nak. En uh, Vitesse uit is altijd al een lastige wedstrijd voor Feyenoord geweest. Feyenoord met in de basis Cissé. Die zou eigenlijk samenspelen met uh, Schaken... Maar schaken is geblesseerd, dus speelt Cabral gewoon die eigenlijk op de bank zou zitten. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen voor wat betreft de basisopstellingen van beide elftal. Dus Feyenoord moet vandaag eigenlijk iets goed maken wat de afgelopen weken is misgegaan in Gelderdo. Er is nog een wedstrijd om half één: ADO Den Haag tegen Utrecht. Beide wedstrijden zijn dadelijk natuurlijk te volgen, ook in de perstribune van Max. Even kijken waar we nu zijn aanbeland. Natuurlijk nog een klein staartje sport. Golven Joost Luijten heeft het toernooi in Maleisië gewonnen. Het is voor de 25-jarige Nederlanders zijn eerste overwinning in de European Tour. De laatste Nederlander die daar ook in slaagde was Robert-Jan Derksen in 2005. De winst levert Luijten ruim 240.000 euro op. Er is verkeer. Bij de ANW. Erwin. Afgezien van de spookrijdermelding, in het hele land, met uitzondering van het oosten en het zuiden, komt dichte mist voor. En een file op de N325 knooppunt Velpenbroek richting Nijmegen, tussen Hussen en Elden, 2 kilometer. Dat was Erwin de Hart. De hoofdpunten van deze uitzending. In Amsterdam is de ledenraad van b 1 met de Raad van Commissarissen onder wie ook Johan Cruijff. Misschien komt er een oplossing voor de crisis. De stakende medewerkers van het Stadsvervoer zijn bij elkaar... bij het Centraal Station in Amsterdam voor een manifestatie. En er wordt een grote overwinning verwacht... voor de conservatieve oppositie in Spanje. <middels> Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zo dadelijk omroep Max met de perstribune. Het is Easy Sale bij WKAM.nl. Shoppen vanuit je luie stoel en thuis laten bezorgen...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 Voor dit project geldt geen prospectus en een vergunningsplicht van de AFM. Vraag het prospectus nu aan op yeashipinvestments.nl. Ook de mooiste wintermode, nu tot 50% korting. Eerstweekam.nl. Ik ben Patrick en ik ben Maatje van Stief. Hij heeft multiple sclerose, uh, een zenuwziekte. Als Maatje van Stief doen wij elke vrijdag leuke dingen. En dan gaan we naar het strand, naar de kunstgalerie, uh, een kop koffie drinken. Gewoon de normale mensen dingen.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 Welkom bij deze persconferentie. En hij end hier de is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Met natuurlijk gasten. Straks naar ene Reggie Blinker, oud-voetballer... over het leven van een voetballer in een nieuwe tijd... Hoe doe je dat? Wat uh, kun je allemaal? Wat zijn de uh, beren op de weg? Dit uur de gast Peter de Velde, NOS-verslaggever, tegenwoordig ook uh, schrijver. En we gaan Cassie kijken met tv-restercent Ron Vergouwen. Ron, wat voor tv-week was het? Je kunt nog zo'n goed tv-idee hebben. Soms werkt iets om de een of andere reden niet. En daar hebben de makers tot hun grote frustratie ook vaak geen grip op. Zoals bij de Net 5-serie Hart tegen Hart... Maar dat kan ook andersom. Straks de onvoorspelbare tv Flops en Tops in kassie kijken. Vliegende kip, Jules van der Wart. Op pad in mistig Nederland. Jules, waar ben je? Ja, ik ben uh, in Arnhem, in het Geldere Doom. Waar uh, Feyenoord zo meteen uh, Vitesse thuis treft. Om um, uh, half één begint die wedstrijd. Ik zag uh, de bondscoach Bert van Marwijk al lopen. Uh, daar ben ik niet voor. Ik ben voor Pierre van Hooijdonk, Want ooit was hij topscorer bij Vitesse en bij Feyenoord. En ja, hij was met Guus Hiddink in Turkije. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Wat gaat hij doen? Reacties op dit programma kunt u kwijt op deperstribune.nl. Tot twee uur, de bij Max. Als gezegd, de gast Peter Tevelde. Dag Peter. Goedemiddag. Goedemiddag. Over. Schrijver. Je boek ligt op nou, tafel. De vader en de zoon. Uh, in essentie, waar gaat het over? In essentie, het gaat uh, over een vader en een zoon. Uh, vooral de zoon is de hoofdfiguur, uh, Johan. Uh, Groeit op in een uh, christelijk gezin. Uh, zijn vader die, uh, uh, is iemand die uh, een behoorlijk uh, karakter heeft. Uh, de wereld ook heel erg indeelt in zwart, wit, licht, duister. Uh, en Johan voelt dat hij anders is dan zijn vader. Dat hij nooit kan voldoen aan dat wat zijn vader van hem vraagt... op dat gebied van dat geloof. En uh, deze Johan komt in een enorme uh, strijd te zitten. Dat is eigenlijk de, de, de essentie van het boek. Ja, mensen kennen jou uh, niet zozeer als schrijver... Uh, nu wel, neem ik aan. Maar vooral van het NOS-journaal. Want je hebt de, de wereld rondgereisd. De brandhaarden heb je langs uh, gelopen. En tegenwoordig, uh, tegenwoordig zien we je in het binnenland. Wat is er aan de hand? <laughs> wat, is er wat is er met je gebeurd onderweg? Nou ja, ja, ik heb, ik heb inderdaad uh, nou ja, de afgelopen vier jaar in uh, Afghanistan gezeten, tot eind vorig jaar. Uh, toen kwam een nieuwe fase. Uh, wat, wat gaan we nu doen? Ik heb tien jaar lang uh, oorlog en uh, crisis gedaan. Dat is eigenlijk begonnen in Israël tijdens de Intifada in het jaar 2000, uh, toen ik daar correspondent was voor het Radio 1-journaal. Uh, vervolgens naar het journaal gegaan, uh, veel crisis oorlog gedaan. Tien jaar gedaan en uh, het was wat dat betreft. Ja, het was gewoon uh, genoeg. Het was klaar. Ja? En het was voor mij ook een, uh, een mogelijkheid om een aantal andere dingen te doen. Het boek waar we het uh, nu over hebben, dat, dat lag deels al op de plank. Ik had hem al deels geschreven jaren geleden. Eigenlijk door de hele Afghanistan-jaren uh, is dat wel uh, blijven uh, liggen. Ik heb op een gegeven moment mij gestopt omdat ik een boek ging schrijven over Afghanistan. Uh, maar nu dacht ik, ja, als deze uh, fase nu komt... Dan, dan heb ik tijd en gelegenheid om uh, andere dingen te doen. En dat is onder meer uh, dit boek. Nou, ik denk wel, als ik uh, de, de wereld in huis krijg via het NOS-journaal... Uh... Syrië, nou, van de hele Arabische lente uh, waar is Peter? En dan zie ik jou mijn een tentoonstelling ergens in Nederland. Ja, zelf bent een tentoonstelling geweest vorige week, ja. Ja, ja en toch, toch is dat, uh, ik vind het wel uh, leuk om te doen. Het is relaxed. Kijk, en het, uh, je moet niet vergeten, het uh, hakt er wel in. Dus het, uh, die via Afghanistan is uh, pittig geweest. En het, uh, het was gewoon genoeg. En misschien komt het op enig moment weer terug, maar uh, op dit moment uh, vind ik het heerlijk om naar een tentoonstelling te gaan. En niet uh, honderden kilometers door een zand bak te rijden met Kalasnikovs en uh, baarden en uh, dat soort uh, dingen. Uh, laat even horen hoe de mensen jou uh, hebben leren kennen. Het is vroeg in de morgen, na een nacht in de woestijn. Taskforce 55 maakt zich op om een met taliban-strijders in te trekken. De tijdens deze operatie wordt gezet als op de route een antitankmijn wordt gevonden en onschadelijk gemaakt. Nice! I like! Was dat rechts van dat boompje? Kijk maar, heel de ambitie. Hier komen geen andere eenheden. Hier komt geen Afghaanse leger, geen Afghaanse politie. Hier is zelfs geen Afghaanse overheid. Het is typerend voor het werk van special forces... om juist dat soort gebieden in te gaan. Ja, hm. ja mooi. <laughs> dat is een bijzondere ja, reis. Sprak je over met, jezelf? Uh, ja, zeker. Ja, met de uh, Nederlandse ja. uh, commando's. Ja. Ja. Hoe kijk jij daar nu naar als die beelden bij jou binnenkomen? Want je kent die plekken die je te zien krijgt. Ja. Ja, dat is... Uh... Is dat niet gek als je daar collega's dan uh, ziet staan? Nee, ik heb veel uh, contact met uh, mijn opvolger Lucas Waagmeester... die in India zit en uh, nu naar Afghanistan uh, reist. Uh, ik heb veel contact met hem, regel ook dingen voor me. Ik heb daar natuurlijk alle mensen zitten. Ik vind het uh, heel erg leuk om, om zaken voor hem te regelen. En ik vind het ontzettend knap als ik collega's in dat soort gebieden zie, ook in Libië. En ik denk tegelijkertijd, ik vind het heerlijk om uh, lekker hier te zitten. Ja, zonder kogelvrij uh, staan ja. en... In een uh, beschaafde nee, ja, er omgeving. Er zijn twee dingen altijd. Eén uh, gevaar en twee leefomstandigheden. Ja. Die zijn uh, uh, pittig. En, uh, en het is goed om dat op een gegeven moment af te sluiten... en uh, het andere te laten doen die er ook uh, heel veel zin in hebben... en het graven liggen doen. Ik vroeg me af, tien jaar oorlog zei je net... heb je verslagen uh, voor de NOS, voor de radio, voor de televisie... en voor alle andere media die het bedrijf ter beschikking staan. Wat doet dat met een mens? Nou, dat verschilt per mens heel erg. Dat begrijp ik. Met <laughs> ja. jou? Met mij uh, niet zoveel in de zin dat ik daar niet van wakker lig. Dat, uh, en dat heb ik ook nooit gedaan, gelukkig. Uh, anders ben je ook niet geschikt voor dit uh, vak. Want je kunt de problemen uit een bepaald gebied... nu eenmaal niet op je eigen schouders meenemen. Als je dat wel gaat doen, dan, uh, dan gaat het fout. En dan moet je ermee stoppen. Ja. Het is wel... Kijk, kinderen vond ik altijd lastig. Als je kleine kinderen ontmoette in moeilijke gebieden... waar je dan een beetje contact mee had, dat, dat, dat vond ik altijd moeilijk. En dan moet je ook weg op zo'n plek. Want je zou het liefst dat kind meenemen in je koffers, dat kan niet. Het uh, is onmogelijk. Maar dat, dat is dat, dat het enige wat ik vaak moeilijk vond. En voor de rest deed ik mijn werk en dat was het ook echt. Ja, het klinkt nu wel heel erg... Uh... Uh, business as usual. Worden, kijk, nou nou, ja, de ja, uh, worden gedebrieft. Hoe, hoe zit dat met verslaggeving? Nou ja, uh, nee, het, het is niet business as usual. Want ik zei over kinderen dat ik dat. Uh, Natuurlijk, uh, nee, maar, vond. Weet je, je slaapt er dus niet minder door. Nee. Maar uh, oh, nee, als nee, ik hult. Het enige U waar ik als, uh, minder om mijn sliep was als ik wist dat we iets heel gevaarlijks gingen doen ja. uh, de volgende dag. Daar kon ik dan echt. Uh, een nacht wel uh, moeilijk van slapen, maar uh, voor de rest uh, niet. Nee, uh, militairen worden uh, behoorlijk tegenwoordig uh, behoorlijk uh, geholpen. Um niet de traditionele debriefing, de maar echt in, in een traject worden ze, worden ze geholpen. Bij het journaal, we hebben ook een psycholoog van artsen zonder grenzen... waar we naartoe kunnen op het moment als je, uh, nadat je moeilijke reizen hebt gedaan. Dus dat, dat, en daar heb ik ook wel een paar keer gebruik van gemaakt, ja. En daar heb je, heb je baat bij? En, daar heb je, en dan denk je, ja, er is met mij toch niks aan de hand. En, uh, maar je gaat er naartoe, je hebt een gesprek... en dan blijkt het toch wel heel erg goed te zijn om het te doen. Wij vragen ja. onze gasten altijd, Peter, wat is het nieuws van... Uh... Van de dag van de week. Waar kom je op uit? Ja, op mijn boek na. <laughs> Dat is het grote nieuws vanmiddag: presentatie. <laughs> het, grote, uur. het grote nieuws vanmiddag: de presentatie. De. Um... Nou, wat ik heb uitgekozen, ja. Gekozen, bedoel ja? Nou, ik hoorde van de week. Ik ben, ik ben heel erg bezig met mijn boek deze week en ik, ik, ik heb het nieuws niet ongelooflijk gevolgd, maar ik hoorde wel iets van de week op de radio bij 'Dit is de Dag' over een bijeenkomst in Hogeveen eh, van eh, kinderen van NSB'ers en eh, Joodse mensen die als kind in eh, de kampen hebben gezeten, eigenlijk een tweede generatie slachtoffer, maar ook die zelf ook in de concentratiekampen zijn geweest... ook wel eerste generatie. En dat er in Hogeveen een bijeenkomst was... van NSB-kinderen en Joden uit de Tweede Wereldoorlog. En dat vond ik buitengewoon bijzonder om naar te luisteren. Ik wil graag samen met een kind van NSB'ers naar scholen gaan. Dan ben ik echt vrij, dan ben ik echt niks met slachtoffer. Samen, verzoening, dat is heel anders. Toen ik in het begin hun verhaal hoorde... en de foto heb gezien van die kinderen na de oorlog... dat heeft me ontzettend geraakt. Maar dat zij dus op die manier overleefd heeft... en zo een positief mens geworden is daarin die wil goedmaken wat haar ouders voor haar gevoel... niet goed hebben gedaan. Dat maakt haar tot een ontzettend bewogen en betrokken mens... die steeds bezig is met het goede willen voor iedereen. Ja, en dat volgens mij heeft het vrij weinig media-aandacht gehad deze week... maar ik vond het heel mooi, deze twee vrouwen... In uh, heeft in Duitsland gewoond met haar vader die voor de Duitsers werkte. En de andere vrouw zat 50 kilometer verderop in een, uh, in een concentratiekamp. En die hebben elkaar op de een of andere manier leren kennen uh, een tijd geleden. En uh, met elkaar gaan, gaan praten en uh, ja, dat daar verzoening in is opgetreden. tussen die twee, dat vond ik wel bijzonder. Goed, straks uh, praten we verder en dan graag uh, over je boek. De perstribune. Het medianieuws van deze week. Een paar dingen die ons opvielen. Champagne en taart, deze week op de redactie van het RTL Nieuws. Afgelopen dinsdag werd de half acht uitzending van het nieuws op RTL 4... namelijk beter bekeken dan het NOS 8 uur journaal. Een aantal RTL-redacteuren dacht dat dat voor het eerst... sinds het bestaan van het RTL Nieuws was... maar na een duik in de kijkcijferarchieven... bleek dat dat al 70 keer eerder was gebeurd. Desalniettemin, de kijkcijfers van RTL gaan gestaag omhoog. RTL-hoofdredacteur Harm Tazelaar vertelde deze week op Radio 1... hoe dat volgens hem komt... Het structurele gevoel dat je voor steeds meer mensen nieuws maakt, dat vind ik een heel erg fijn. Wat er bij ons natuurlijk altijd aan de hand is, is dat je mensen die vanaf zes uur uh, inschakelen op RTL 4... die krijgen dan zes uur nieuws, die krijgen Edit NL, die krijgen Boulevard, uh, half acht nieuws en die krijgen GTST. En dat, uh, dat rijtje wordt steeds populairder. Want je ziet ook als sommige delen van die keten als die minder doen, dan zie je dat de hele keten het minder doet. Peter Tervelde, sta jij daar nou ooit best stil bij de kijkcijfers? Hoe scoren we vandaag? Nee, totaal niet, nee. nee. Nee. En, en wat vind je van het RTL Nieuws Ja, ik vind dan ook? RTL Nieuws hartstikke goed. Dus Nationaal uh, is natuurlijk uh, het ook het goed. Beste. <laughs> het beste. Nee, maar RTL is Want het is een ongelofelijk, echt een ongelooflijk goede rubriek met, met ontzettend goede uh, verslaggevers en uh, uh, mensen die daar werken. Is een topprogramma. De Vlaamse publieke omroep, VRT, speelt al een aantal maanden met de gedachte... om binnenkort verslaggevers met plaatselijk dialect aan het woord te laten in de nieuwsuitzendingen. Het staat nog niet vast dat het voorstel het haalt of de hoofdredactie het goed vindt. Maar het idee kan ook binnenkort binnen de VRT op een hoop steun rekenen, blijkt. Een nieuw televisieprogramma over taal op de Vlaamse tv... zocht deze week al even uit hoe dat dan ongeveer klinkt. Tim Powell staat voor ons uh, in de wedstrijd. Tim, dat akkoord, wil dat zeggen dat de onderhandelaars nu op dreef komen? Ja, we hebben ze nog vrije ruzen. Op wat 60 stok kan hij zeer thuis voor pre -zoek, dat mag niet van de Liberalen. Hè. En uh, als je wel langs onder werk zit, dan zitten ze aan ons op te zoek. Maar uh, PS zegt gisteren te de en in de hermoeien. En de Liberalen langs worden, Het hey, mij is er niet om te vangen. Want je gaat met jou klikken en klakken vast op de vakbond en dan moet boek zo. Allee, het zijn hier nog vrije werkzaam. zo is dat, dankjewel, uh, Tim. Ja. Mooi Ik ja, geloof niet dat het het NOS-journaal zou halen, dit soort dialecten. Nee. Uh, dus dat gaat niet lukken. Deze week ging in Amsterdam de 24e editie van het internationale documentaire festival van start, ITVA. En de organisatie verwacht wederom meer bezoekers dan voorgaande keren. Documentaire maakster Irene van Dithuizen. Uh, goedemiddag. Dag. Irene, uh, ja, jij, bent, uh, jij bent op het ITVA actief, hè? wat doe je nu? Nee, ik, ik, ben, ik ben dat juist niet actief. Ik dacht dat je aan het draaien was. Ja, nee, ik draai daar niet. Ik draai een documentaire over dementie en dans. Kijk. En ik film nu, uh, dat wil zeggen morgen weer de hele dag en uh, de komende dagen. En uh, juist daarom kan ik er niet zo naartoe. Dat is eigenlijk een beetje het punt. En vind je het ernstig dat je ja, niet kan kijken? Ja, dat vind ik wel erg. Ja, Dat vind ik wel jammer. Ja. Omdat er ook wat experimenteels te zien is. Dat vind ik altijd interessant uh, op het gebied van documentaire. En... Daarnaast ook ja, het zijn goede collega's uh, die hele mooie documentaires hebben gemaakt. Waarvan ik dan een be aanloop, begin aanloop heb meegemaakt, is Cheaper than ik Beat. Dat gaat over Afghaanse, de militaire, Amerikaanse militaire en Afghaanse Amerikaanse militairen in Afghanistan en als ze terugkomen moesten het leven weer oppakken. En van een jonge uh, Jeroem die in een tehuis zit en uh, Lastig is. En, ja, dat zijn toch documentaires van, van dierbare collega's. En ja. dan is het jammer dat je niet naar de première's kunt. Nee, want jij, jij zegt dat je bezig bent met een documentaire over dementie? Ja. ja. Ik ben twee jaar nu bezig voor financiering en um, zorg en research. Nu uh, heb ik drie uh, patiënten gevonden die ik film. En ik moet er nog twee vinden. Die passen in het verhaal wat ik wil maken. Uh, dat, uh, de moeilijkste is een Marokkaanse of Turkse. Dementeren van de jaren zeventig die hier gekomen is in de jaren zeventig en die hier ziek is om dat geworden en uh, hoe dat gaat bij hen vanwege taalproblemen. Zoals iedereen wel weet ja. is bij een demente, als je ouder wordt en dementeert dan uh, ga je terug naar je jeugd en dan weet je eigenlijk nog alleen maar wat er heel veel vroeger gebeurde. En dat gaat heel langzaam. En dat betekent dus dat het voor de hulpverlening... de dokter, de familie, maar ook uh, de buur... heel lastig is om goed te zorgen voor diegene. Want ik, hij kan niet meer nee. praten. Als je al ooit goed Nederlands had gesproken... dan weet ik dat zeker niet meer. Nee. En wanneer is de documentaire klaar? Nee, dus over twee jaar. Oh. Ja, ik maak altijd een hele lange productie. Ik hoor het, ja. Ik, ik research oh ja. heel lang. Ik ga heel lang intensief mee bezighouden. Ook met de wetenschap in dit geval. Mooi. Dus ik ben heel veel in de fuut omdat daar diagnostiek wordt uh, geprobeerd uit te vinden... hoe het zit met de, de mogelijkheden van het ontstaan. Ik zit uh, in het hele land. En hmm. dan heel langzaam trek ik mijn koers. En dan film ik twee jaar. Achter elkaar, niet elke dag natuurlijk. Nee, maar wel, ik. De, ik volg de mensen intensief. Ook bij de onderzoekingen, ook de innovaties in de zorg. Want mensen denken op dit moment, dat is een beetje waarom ik dacht... ik moet nu weer wat maken. Want ik had van 1990 tot 1995 ook uh, gefilmd... Uh, uh, vijf patiënten gevolgd. En ik had nu iets van. is wel veel gebeurd. Er zijn toch wel echt veel veranderingen. En in wetenschappen ja. ook in de zorg. Dus ja, mensen denken beter na hoe mensen langer thuis kunnen blijven. Er zijn meer mogelijkheden met ICT-sensoren. Nou ja, op alle niveaus. Ook in de. En het idee over voeding en beweging en muziek, de rol van muziek is heel belangrijk. Dus al die dingen die heb ik nu bij elkaar mm. en dan zoek ik daar mensen bij, bij die verhalen en dan ga ik die volgen. Okay. En met morgen ben ik dus heel vroeg en het filmen in Ankeveen, Veen. in een bootje met, met iemand die delenteert en die haar uh, Houthak een vrijwilliger is bij een Natuurmonument. Dat kan je nog heel goed, dus dat film ik dan een heerlijk vak heb je, want je, wat je, yeah. wat je kunt uh, inderdaad ruim de tijd voornemen... en de mooiste en de, en, en de indrukwekkendste dingen bij elkaar uh, zien uh, te krijgen. Daarvoor word je ook uh, uh, geroemd en ook geprezen. Je krijgt de Beeld en Geluid Award hè, voor het hele oeuvre. Yeah. Wat, wat doet dat met een mens? Ja, dat is echt niet... Eigenlijk is het zo groot dat je het niet kunt bevatten, maar het is natuurlijk, het is, het is ontzettend leuk omdat ik, uh, je wordt zo verrast, dat is het eigenlijk. En ik ben, ik ben, uh, ik vind het een van de mooiste vakken die ik heb gevonden eigenlijk, dat documentaire maken. Of schoon ik ook uh, live televisie heel leuk heb gevonden, ja. altijd hoor, met talkshows en uh, TV3 en zo. Maar ja. ik heb nu, uh, dit is dat, dat geduldige werk, dat zoeken, dat speuren en karakters vinden, uh, en mensen vinden die je vertrouwen. Uh, de, ook op, op de lange duur, hè, dus niet ja. voor één dag. Maar die, die begrijpen dat je mee met hen gaat. de komende maanden, bijna twee jaar. Ja, dat vind ik wel heel erg uh, bijzonder. En uh, dat, dat is ook eigenlijk de enige manier om de realiteit een beetje vast te leggen. Irene, Irene Ditshuis, ik begrijp het. Iedereen van dit huis, ik dank je wel. Ik wens je een mooie draaidag morgen in uh, Ankeveen. Ja, dank je wel hoor. Dag. dag. Had jij maar zoveel tijd, Peter Tervelde? Ja, he? oh, bij het heigeren ja, en nationaal. In twee nou, minuten ja, twintig kundus is... samenvatten op een dag, hè? Ja, ja, ja. Ja, nee, ja. Ja, ja dat is een ander vak. Ja. Zou je nooit eens waar. een documentaire willen maken? Nou, ik heb vorig jaar een documentaire gemaakt. Ja, dat, over uh, uh, militaire... de, de militairen daar. Ja, Maar dat is natuurlijk Wel weer een ander karakter. Ja. En, uh, dat was toen opgebouwd uit oh. veel materiaal van militairen zelf. Dus uh, zij hadden het al, al, al gemaakt, eigenlijk. Ja. Uh, ja, het is, het is mooi. Aan de andere kant is het ook een, het is ook een heel moeilijk... Uh, dat heb ik toen ook wel gemerkt met die documentaire die wij gemaakt hebben. Het is ook een heel moeilijk uh, uh, vakgebied. De spoeling is heel dun. Ik ken een paar documentairemakers. Echt mooie documentaires gemaakt, maar ze raken hun documentaire nauwelijks kwijt. Dat is natuurlijk de andere kant. Het is heel moeilijk. Elke week in de perstribune een bijdrage van Jules van der Wart. Onze vliegende kiep. Hij vangt de, de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ja, ik ga in, uh, in het Gelderdoom. Het kraakt een beetje, maar dat is logisch omdat we intern zijn en de dak is dicht. Dus, uh, maar naast mij staat Pierre van Hooydonk. Pierre heeft ooit uh, bij Vitesse gespeeld in Feyenoord werd bij beide clubs uh, topscorer. En deze week was jij in Turkije, want ja, jij bent trainer van, uh, van Turkije B. Hoe gaat het met dat team? Nou, met dat team gaat het goed. We, hebben, we zitten in een, in een competitie die uh, is samengesteld door, uh, door acht landen. Die, uh... Ja, ook graag een, een soort tweede elftal op de been willen brengen. Om te kijken uh, ja, of er spelers uh, bij zitten die de stap kunnen gaan maken naar het, uh, naar het a elftal En, uh, nou ja, het is een mooi moment gewoon. Ik, ik ja, ga dus, jij even onderbreken, ja, uh, Jules. De en uh, de, ja. de, de mensen oh, ja. in de, de Gelderdoom. Want uh, er is gescoord in de, bij Vitesse tegen Feyenoord. En daar zit Frank Wilhart. Vier minuten zijn we onderweg. Guidetti zet Feyenoord op een 1-0 voorsprong in de openingsfase, ja, waarin je zou moeten zeggen dat is logisch, want Feyenoord heeft eigenlijk als enige nog maar de bal gehad. Aanval opgebouwd over de linkerkant via Guidetti die afgeeft op Cisse, die geeft niet echt een lekkere voorzet, maar wordt uiteindelijk nog wel goed neergelegd. Door Bakal voor Guidetti die goed binnenschuift. Buiten bereik van Piet Veldhuizen in de openingsfase. Dus de Rotterdammers in Gelredome om voorsprong 1-0 doelpunt Guidetti. Andere half 1 wedstrijd is ADO Utrecht. Ronald van der Geer. Stellen nummer 11 van 14 van deze eredivisie. Het is nog 0-0 na vier minuten spelen. Bij Den Haag wat, wat wijzigingen in het elftal. gedwongen. omdat Rado Savlivic ziek is en verhoek last heeft. John van der Lies, die andere verhoek, is geblesseerd aan de enkel. Daarom is een kans voor Mike van Duinen in de spits bij Ado Den Haag. Katwijker, de rode Dirk Kuit wordt hij genoemd. En bij Utrecht valt op dat Van Dijk het doel verdedigt. Fernandes is geblesseerd. En dus de 42-jarige Van Dijk op zijn post. Hij heeft al een schot over zien gaan van Lex Immers. Aardige paas van Koem... Die door immers goed werd behandeld. Rond strafstopgebied schoot hij over. Nu een vrije trap voor uh, FC Utrecht in de vierde minuut. Die Snyder in het strafstopgebied van Ado de Haag uh, doet belanden. De bal dan, maar die wordt gevangen door uh, Coutinho. 0-0 hier in de stand na bijna vijf minuten. Jules, Jules van der Waart, uh, moest je even onderbreken. Jules voor de actuele sportgebeurtenissen. Ja, we kijken live naar het doelpunt en dat is natuurlijk leuk als je op locatie bent. Uh, wij zijn dus bij uh, Vitesse uh, Feyenoord ook. Want met Pierre hadden we het over Turkije. Je zei dat je in een pool zat met, uh, met acht teams en het gaat goed. Um, ja, waar was je eigenlijk gebleven met je gesprek? Nou ja, dat, uh, ja, dat er uh, dus acht landen een competitie hebben samengesteld. Um, en, en daarvan maken wij deel uit. En wij hebben uh, vorige week maandag, of afgelopen maandag, de eerste wedstrijd gespeeld tegen Noorwegen. En dat, uh, Eindend in een 1-1 spel Met van uh, onze kant uh, goal. Dat is wel leuk om te vermelden. Van Eumer uh, uh, Bayram. Uh, linksbuiten uh, Bennak. Ja, uh, het mooie is ook uh, dat jij gewoon doorgaat, denk ik. Want Guus Hinnink is naar huis. Want hoe is die situatie? Uh, jij hebt nog niets gehoord. En iedereen denkt dan. Ja, als Guus weggaat, dan ga jij ook weg. Maar, maar zo is het dus niet. Nou ja, kijk. Het is, uh, er is een nieuw bestuur gekomen. Er is een nieuwe trainer nu aangesteld. En, en, ja, in, in, in Turkije werkt het dan zo dat daar een aantal mensen uh, uh, aanhangen. Uh, en ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, uh, ja, in principe hoeft er ook niks te gebeuren. Want, uh, ik zat voornamelijk op het tweede elftal. En, en, uh, mijn betrokkenheid bij het A-elftal was, was uh, minimaal. omdat Als wij wedstrijden hadden... Met het, uh, met het uh, b dan, dan en het a aftal speelde ook. Dan zat ik gewoon bij het uh, B-haalftal. Ja. Uh, heb jij Guus Hidding nog gesproken na afloop? Ja, ik ben, uh, ik ben wel naar Zagreb gegaan op de dag van de wedstrijd. En, en de volgende dag ook met Guus uh, uh, afgereisd naar Nederland. Ja. Hoe is hij de ronde? Ja, kijk, het, de teleurstelling die zat hem niet in de wedstrijd in Zagreb. Uh, daar uh, heb, je die, uh, heb je het niet verloren. En. en uh, met dat je 3-0 tijd van Kroatië uh, verliest. dan, dan uh, weet Guus wel heel goed. dat de kansen eigenlijk uh, bijna minimaal zijn geworden. Dus ja, die teleurstelling. Die, die, uh, vond plaats maar na uh, Kroatië thuis. Ja. Jij wil het liefst doorgaan hè, met Turkije, denk ik. Nee, maar ik heb het prima naar mijn zin. Hè. En uh, ik vind het ook een. een, een... Uh, het is een taak die, die hartstikke interessant is uh, uh, afgelopen jaar, uh, of jaar, want ik, ik ben in februari pas begonnen, uh, dus ook niet gelijktijdig met, uh, met Guus uh, uh, in eerste instantie, maar zijn er toch een aantal jongens uh, ja, op het pad gekomen waar, waar een paar bij, bij de A-selectie van zitten, met name ja, die, die heb ik bij, bij Chelsea 2 heb ik die uh, zien trainen eigenlijk. En, en die was uh, anderhalf maand later uh, nam Guze mee naar, uh, naar België voor de, voor de Interland in juni. Dus ja, dat zijn hartstikke interessante dingen en ik vind het hartstikke leuk. En, en, uh, maar ja, nogmaals, het is niet aan mij. Ik bedoel, uh, ik, ik, ja, ik hoor het wel. Als, als men denkt dat daar iemand anders op moet, of, uh, dan, dan uh, ja... Dan doen ze dat maar. En voor jou is het een, ook een mooie opstap. Je doet veel ervaring op en je bent zelf uh, bezig uh, voor de opleiding coach uh, betaald voetbal. Hoe ver ben je daarmee? Nee, ben ik ben er niet meer bezig. Nee, nee. Dit, dat zal in de toekomst moeten gaan gebeuren. Maar het is wel gewoon qua ervaring. Was het, uh, uh, en is het, uh, ja, is het een, rijke, een rijke ervaring die je, daar, die je op kan doen? En, ja, dat is gewoon leuk, om te om werken met die gasten. En het zijn, het zijn ook allemaal leuke jongens, dus dat is ook uh, prettig. Dankjewel. En over een uurtje gaan we praten over Vitesse en Feyenoord. Oké. Okay. ja, Pierre van Hoorde, ook en Zul van der Wart. Peter Ter Velde is uh, de gast dit uur op de perstribune. Hij uh, is uh, verslaggever in oorlogsgebieden geweest. Nog steeds verslaggever op andere plaatsen nu voor het uh, journaal. Ze schreef ook... Uh, een boek, niet, niet zijn eerste, want het eerste ging al over uh, Kabul en uh, kamp Holland, uh, Kunduz, uh, die, die orde zal ik maar zeggen. Maar nu heeft hij een roman geschreven, De Vader en de Zoon, wordt vanmiddag gepresenteerd in de Westerkerk in uh, Amsterdam. Peter, het is uh, een boek, heb je al even uitgelegd over een jongen die uh, onder... Drang, dwang uh, van huis uit, uh, het geloofbeleid, uh, maar daar uh, uiteindelijk in de loop van het boek los van komt. Maar dat mm. is een heel proces, los van vooral de vader. Vandaar neem ik aan ook uh, de titel. Um, zit hier uh, autobiografische elementen in. Ja. Wat jouw vader is, Fijker Tervelde, kennen mm -hmm. we van de EO natuurlijk ja. als programmamaker. Ja. Ja, nou ja, die kern zeg maar, van het boek, zoals we dat aan het begin van het programma hebben beschreven... zoals jij dat nu zegt, dat is autobiografisch. Dat ja. is een uh, onmiskenbaar autobiografisch uh, element van het boek. Daaromheen is een heel verhaal bedacht, uh, verzonnen. Uh, maar dat is inderdaad uh, mijn eigen ervaring. Ja, want uh, uh, dat milieu, dat geloof, uh, hoe, hoe streng is streng in dit geval? Uh, hoe streng is streng? Je wil voorbeelden? Uh, nou ja, ik, uh, laat ik één voorbeeld noemen wat voor mij een belangrijk voorbeeld is. Want ik ben een ontzettend muziekliefhebber. <laughs> en uh, als je dat als voorbeeld neemt, een radio krijgen uh, op tienjarige leeftijd. Jij moet even, ja, naar naar het voert nog actualiteit, ja. Peter. Herken je, hè? Ado, Ado tegen Utrecht. Ronald. Na tien minuten mag uh, FC Utrecht de eerste corner van de wedstrijd nemen. Dat doet de Snijder vanaf de rechterkant. Bal wordt bij de eerste paal verlengd door de kogel. En komt dan terecht bij Daan Bovenberg. En Daan Bovenberg zet Utrecht op een 1-0 voorsprong. Bovenberg, waarvan we weten dat hij bij spelhervattingen altijd al gevaarlijk was bij Excelsior, doet dat nu ook bij FC Utrecht. Utrecht op een 1-0 voorsprong door de rechtsachter. De vader en de zoon, boek van Peter Tervelde. Peter, wat, wat, nou ja, wat voor, bijvoorbeeld muziek? voor dat muziek? Muziek, radio krijgen, uh, niet uh, mogen luisteren naar Hilversum 3 in die periode nog. Hè? We spreken over lang geleden. Uh, de, de, wereldse muziek, popmuziek, rockmuziek is allemaal uh, uit en boze. Uh, nou ja, dat soort uh, beperkingen voor een kind dat natuurlijk niets liever wil... dan naar Hilversum Drie luisteren. Uh, de, meedoen met uh, vrienden om hem heen... die ook allemaal in die naar diezelfde muziek luisteren. Dat soort uh, voorbeelden. Het zijn ook ja. voorbeelden die ik in het boek geef. Uh, voetbal, uh, we luisterden net naar mijn grote liefde en sport. Uh, ja, wat eigenlijk niet gezien wordt als iets... wat nou ongelooflijk christelijk is of ja. zo. Ja, maar die vader dus... hangt daar heel, heel stevig overheen. Hè? Ja. Over deze uh, Johan uh, uit het boek. En die, en die zoon die wil die vader maar gerieven... Door uh, bijna het beste jongetje van de klas uh, ja, geloof ik. Ja, ja, hij is aan de ene kant opstandig. Want hij wil een andere kant op. En hij weet dat hij anders is dan zijn vader. En hij wil graag zijn eigen leven leiden. Maar aan de andere kant gaat hij toch zijn vader uh, pleasen. Omdat hmm. hij liefde en respect van zijn vader wil hebben. Hij wil dat zijn vader trots op hem is. Dus hij gaat toch, ja. hij komt op een soort onmogelijk kruispunt te staan, waarbij hij aan de ene kant zichzelf wil zijn, maar aan de andere kant zijn vader niet wil verliezen. En hij weet dat als ik mijn eigen leven ga leiden, dan verlies ik mijn vader. En dat is de onmogelijke spagaat waar die eigenlijk in komt te zitten. Ja, maar moet je zeggen, die jongen die, die groeit zodanig op dat hij nauwelijks ruimte heeft ja. om te leven? Nou ja, verstikkend. Dus benauwend eigenlijk. Het, een, een benauwd leven uh, ja. gehad. Fijker ja. ter Velde, goedemiddag. Ja, goedemiddag. De vader? Ja. De vader van de zoon die het boekje schreef? Ja. Ja, herkent u? Herkent u iets uh, uh, van, van dit verhaal of zegt u nee, zo autobiografisch is nou ook weer niet? Um, nou, ik heb het nooit geweten. Kijk, Peter heeft het mij wel verteld. Uh, in een later stadium. Maar ik heb nooit van zijn emotionele uh, nee. eenzaamheid geweten die hij in ons gezin heeft gehad. Ja. En dat uh, vond ik heel uh, verschrikkelijk, kan ik je wel zeggen. Ja, wat, en wat, dat, en dat, waarom vond u het nog... zo. Wat, wat, wat, is, wat is er verschrikkelijk aan? Nou, dat je als kind, als tiener opgroeit in een scheer waarin je eigenlijk jezelf ja, waar je jezelf niet herkent. Waar je eigenlijk niet thuis bent. Nee. En uh, dat heb ik, en dat is mijn tekortkoming, dat zie ik heel goed. Nadat ik het allemaal van hem ook gehoord heb en ook het boek gelezen heb, brengt hm. uh, dat dan heel langzaam tot je door. En dan is er ook wel herkenning, ja. ja vond u het lastig maar, om het boek te lezen? Um, en dat greep me erg aan, ja. Ja, dat kan me voorstellen. Uh, lastig niet, maar het greep me erg aan. Kijk, en uh, ik hou van mijn kinderen en ik hou vooral ook van mijn oudste zoon. En hij was altijd mijn trots. Ja, Alleen, en Peter, is de, ja Peter is de oudste, hè? Peter is de oudste. Ja, ja. En uh, uh, ja, dat is toch onvoldoende naar hem overgekomen. Ja. En dat verwijt ik mezelf hier tot op de dag van vandaag. Wat, ja, wat, wat, wat doe jij daarmee, Peter? Want, uh... Dan moet je toch raken natuurlijk, hè? Ho ho hoewel je het natuurlijk al wist, maar je vader zegt dat nu in het openbaar. Ja, dat is lastig. Ja, hè? Ja, dat is lastig. Maar de... Nee, dat klopt wel. Kijk, en wat mijn vader zegt, van ik, ik heb dat vroeger niet geweten. Dat klopt ook wel, want ik sloot mezelf uh, helemaal uh, op. Dus ja. uh, hoe meer ik uh, zeg maar, die benauwdheid ervoer... in plaats van dat ik zei van, joh, uh, schuif eens even aan de kant... geef me die ruimte, uh, ging ik in een hoekje zitten en werd ik steeds kleiner. Ja, maar dat is de verhouding zeg maar. natuurlijk, vader en, en, en zoon. Zo, ja, zo werkt het ja, thuis dat in dat alle gezinnen Nou, dat, dat hoeft uh, absoluut... Nee, dat, dat ben ik niet helemaal met je nee. eens. Nee, dat, dat, dat, zou niet zo, dat zou niet zo moeten zijn. Nee, nee <laughs> dus, maar het uh, onder gezag die gezagsverhouding is er. Die gezagsverhouding is er, Maar dat wil niet zeggen dat een kind niet uh, open kan zijn. Nee. Nou ja, kinderen. En ze, alle kunnen, kinderen in verzwijgen in natuurlijk. En Tuurlijk verzwijgt ja. elk kind iets. Ja. Ik heb mijn vader uh, ooit verteld over... Dus het, en, en verteld over de stiekeme feestjes... waar, die, ja. waar ik heen ging uh, in mijn tienertijd. Zei ja, maar dat heb we vroeger zelf ook gedaan. ja, Dus, ja. Ja. dus dat natuurlijk uh, verzwijgt een kind deels uh, iets uh, naar uh, ouders toe. En dat is ook, uh, denk ik, wel gezond. Alleen uh, uh, over de kern. Van het wezen zou je eigenlijk uh, gewoon op openheid van zaken moeten en kunnen geven. Ja. En, en uh, ben jij bent nu van het geloof af, Peter. Ja. ja. ja. Hoe vindt u dat, uh, meneer Ter Velde? Um, ja, ik kan zeggen dat ik dat heel erg vind. Um, ik ben nu in de fase dat ik ontzettend blij ben... Dat, uh, dat ik nou ook mezelf daarin een beetje beter heb leren kennen. Kijk, het, het christelijk geloof is voor mij... Heel erg belangrijk. Uh, kijk, mijn zoon zei een keer, mijn tweede zoon, bij het jubileum van mijn werk, bij de EO. Er zijn maar twee dingen voor hem belangrijk. Dat is, is zijn gezin en dat is zijn geloof. En dat is ook zo. Er uh, zijn twee ongelooflijk belangrijke dingen. Maar die wil ik in deze situatie niet tegen elkaar uitspelen. Uh, ik vind het ontzettend uh, uh, ja, een ontdekking voor mezelf dat, a, dat ik gefaald heb. En B, dat ik nog de tijd heb om het ook naar Peter toe uh, goed te maken. Uh, daar zal ik alles aan doen. Um, want het is gewoon een kwestie van vader vaderschap op dit punt. Ach, maar u, ja. ja dat... Nee, dat, uh, dat, is voor, dat weegt voor mij zwaar. Ja. Nou ja, goed, Dan als we nu dit toch in de openbaarheid zeggen... en wat ik eh, tegen mijn vader heb gezegd... en wat, uh, hij luistert nu mee, uh, van die, dat, dat schuldgevoel moet je niet hebben. Het is uitgesproken, het is wat mij betreft helemaal klaar... Uh, en we zijn nu uh, uh, goed met elkaar. Ja. En dat is voor, voor mij het belangrijkste... en ik hoop dat dat voor mijn vader uiteindelijk ook het uh, belangrijkste wordt... en dat we uh, met z'n tweeën gewoon heerlijk door één deur kunnen. Ja. En, en, en dat, en, dat, dat sowieso, maar genezing duurt wat langer. Dat is inderdaad uh, waar. Ja. Ja, maar u bent er wel bij hè, vanmiddag bij de perspresentatie. Ik ben erbij, zeker. Nou, zeker. kijk aan. Dat is mooi. Dan wens ik u uh, een prachtige zondag, uh, ja, meneer Fijke. En fijn dat u even uh, wilde reageren. En dat ja. u het op deze openhartige manier aan, aan, aan wensen te gaan. Graag, graag gedaan, ja. Dank. En, en bedankt voor je programma. Want ik luister altijd zondag, want ik zit hem deze tijd altijd in de auto. Dus ik hoor je en gewoon voor het elke week. Nou, ik vind het leuk om te horen. Uh, wij, wij zijn echt een uh, autoprogramma. En, uh, ja, ja. We, we hopen dat inderdaad de mensen een plezier doet. Dank, uh, meneer ja. Ter Velde. Ja, graag gedaan. Ja, Daar zeg ik toch altijd maar meneer tegen, want het is een meneer natuurlijk. Ja. Een ja. andere generatie, uh, maar wel, uh, uh, wel groot geworden bij de evangelische omroep. En ik vond hem buitengewoon uh, openhartig, heel. Peter. Ja. Maar het, het is natuurlijk een heel proces waar vader en zoon doorheen zijn gegaan. Ja, dat klopt. En, uh, en ik was nu, nu je wist het eindpunt van de rit natuurlijk niet, althans qua verhoudingen. Nee, kijk voor mezelf heb ik op enig moment dus gedacht van kijk, ook al verlies ik dan mijn vader, ik moet wel mijzelf zijn. Uh, ja. En ik wil mijzelf zijn. En, uh... En dat beschrijf ik ook wel in dat soort woorden in het boek. Het boek is in die zin geen verslag van precies hoe het gegaan is. Maar dat, dat, dat was op een gegeven moment wel de keuze. Ja. En dat ik en toen op een punt in mijn leven kwam dat ik en mezelf kon zijn en ook mijn vader behield. Dat was natuurlijk een, een ongelooflijke winst. En daar was ik ook heel blij mee. En daar ben ik tot op de dag van vandaag buitengewoon blij mee. Peter Te straks, uh, straks meer, Peter, maar het hart is onthuld, zal ik maar zeggen. En uh, ik, ik moet zeggen, op, uh, op een bijzondere en, uh, en op een ontroerende wijze. Tijd voor onze tv recent Ron Vergouwen. Uh, Ron, over Nederlandse drama-series Dries Rolfink in lingo... en het vertalen van dingen op internet naar een tv-programma. Kortom, Kassie Kijken. Was er nog wat op tv deze week? Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Soms weet je gewoon niet wat je van een nieuwe tv-serie moet gaan verwachten. Ik had dat met de Vara-drama-serie Overspel. Zou het wel wat zijn? Nou, het was zeker wat. Zo'n miljoen kijkers hebben de afgelopen maanden genoten... van de verwikkelingen rond een verboden liefde... tussen een loesje-advocaat en een fotografe. Donderdag was de ontknoping van de misdaadserie. Meneer Kouberg, bent u nou wel of niet zeker... van dat mijn cliënt dit heeft beweerd? Weet je dat ik nog eens geprobeerd heb? Gaat u mijn opa ook aanpakken? Het is namelijk net zo erg... En ze gaan overlijden. Tot opluchting van velen komt er een vervolg. En hopelijk keert in ieder geval Kees Prins terug, die samen met Sylvia Hoeks de show stal. Iets wat mij van het begin af aan erg interessant leek, was een andere serie met een link tussen romantiek en misdaad. De Net 5-serie Hart tegen Hart. Zij is misdaadjournalist. Hij is rechercheur. Zij wil hem, hij wil haar. En niemand mag het weten. Ja, maar hoewel deze serie er ook prima uitziet, willen de vonken om de een of andere manier maar nergens van het scherm afspatten. En de kijkcijfers spatten daardoor ook niet echt van het scherm. Waarschijnlijk omdat bij veel mensen net 5 ook gewoon niet in het dagelijkse zeprondje zit. Maar dat terzijde. De vage scheidslijn tussen romantiek en misdaad maakt het allemaal een beetje nikserig. De man lost misdaden op, maar veel speurwerk zien we niet. De vrouw is journalist, maar ook daarvan hebben we nog weinig kunnen zien. Nee, voor een beter kijkje in de journalistiek... hebben we sinds deze week de serie Mixed Up. De hedendaagse bladenmaker is niet meer dan een hoe... die zich aanbiedt tegen elke aannemelijke prijs van de adverteerder. En dat maakt de uitgeverij de prooien. Het gekke is dat ze er ook steeds meer zo uit gaan zien. Gaat het over jou? Nou, door de ironische toon en de duidelijke setting... met veel over-de-top-situaties kijkt het allemaal lekker weg... terwijl je toch het idee hebt dat dit soort verwikkelingen... op een redactie zich zo echt kunnen voltrekken. Maar ook hier zijn de acteurs weer van groot belang. Ze zijn goed gekast. het klopt gewoon. Ja, niet alleen bij een dramaserie, ook bij quizzen is de casting... in dat geval van de kandidaten erg belangrijk. Neem nou lingo. Kijk, als de kandidaten bij dit spel te slim zijn... dan is er voor de kijker niets aan. Te dom kan ook niet, maar ik denk dat de makers maar wat blij waren... dat ze deze week Dries Roevink konden verwelkomen als kandidaat. Kom op, een S. Zes letters. Slippen. S-L-I-S. P, P, E. Nee, nee. Zes letters, Dries. Kom op, nog een keer. Krokant. <laughs> een krokante kroket. Dat had. <laughs> krokant. Nee. Lekker krokant. Niets nee, anders. Het nu in is. Het nou, nog een keer. Zes letters, hè, Dries? Doelloos. D, O, E, L. O, E, S, O oh, is te veel. Nee, kijk, Dries is helemaal niet slecht. Hij is juist de ideale kandidaat voor lingo. Het is namelijk precies de oppepper die dit programma nodig heeft. De vrolijke volkszanger was trouwens niet zomaar te gast bij Lingo. Zijn deelname was onderdeel van een nieuw BNN-programma: de man met de hamer. Zet uw schrap, want bekend Nederland verlegt haar grenzen en gaat tot het uiterste. Fantastisch. We doen het met liefde en geven alles voor het goede doel. Ja, zet er een goed doel bij en alles is blijkbaar geoorloofd. Maar naast deze onzin maakt BNN ook dingen die zeker de kans hebben... om uit te groeien tot een goed programma. Neem nou 24-7. Dat is een soort echte Boulevard, maar dan over wat er zoal op internet voorbij komt actualiteit gezien vanuit het oogpunt van de digitale snelweg. Ja, het is echt het uh, wilde westen ook online uh, in Mexico. Uh, de afgelopen twee maanden zijn er vier bloggers... of vier interneters uh, uh, opgespoord en uh, vermoord... nadat ze comments hadden achtergelaten op internet. En waren dat uh, fanatieke tegenstanders die dat al hele tijd deden? Nee, ja, er, er zat een bekende journalist. Dus. De presentator was... die je hoorde was uh, Winfried Bajens... en hij geeft als oud-nieuwspresentator... dat programma nog enig journalistiek gewicht. Wat trouwens brood nodig is, want ze moeten echt oppassen... dat ze niet te veel gaan doen waar ook de wereld draait door en editie NL zich de laatste tijd... iets te vaak schuldig aan maken. Namelijk het klakkeloos uitzenden van grappig bedoelde internetfilmpjes. Goedenavond, wij gingen voor u het internet op... en daar vonden we een kat die borsten masseert. Een kat die hikt en een scheet laat. En dat kan die ook in slow motion. Nu een filmpje van een kat die meerdere malen wordt aangereden door een trein. Ja, Plat, hoor ik u zeggen. Nou, misschien, maar het is ze vergeven. Iets meer de actualiteit erin, dan komt het misschien nog wel goed. Met de juiste toon en insteek zou het zomaar kunnen uitgroeien... tot een erg leuk late-night-programma. En hopelijk krijgen ze daarvoor de tijd, want het programma lijkt gewoon te kloppen. Tja, iets klopt dus, of iets klopt helemaal niet. Daarvoor is gewoon niet echt een verklaring te geven. Want een standaard succesformule voor een goed tv-programma, dat bestaat niet. Dat weet elke tv-maker. Kastie kijken met Ron Vergouwen. En u kunt... Uh... Als u kijk, nog eens wilt horen, uh, altijd terugvinden op deperstribune.nl. Als mede alle andere items, onderwerpen uit, uh, uit dit uur en straks uit het volgende uur. Peter Tevelde schreef de vader en de zoon. De worsteling van uh, een jongen om zich te onttrekken aan het uh, milieu van thuis. Dat is niet zozeer het gewone milieu, maar vooral... De geloofsdrang en dwang, Peter, we hebben net je vader gehoord... die daar ook mee geworsteld heeft met jouw worsteling... uiteindelijk toen je hem op tafel durfde leggen. Denk je dat veel mensen dit zullen herkennen? Ja, ja. En dat merk ik de afgelopen week al. We hebben nou ja, vanmiddag van die presentatie mensen uitgenodigd. Uh, uh, dat hebben we heel breed gedaan. Ik krijg inderdaad mails uh, van mensen die dezelfde ervaringen hebben. En die zeggen, Joh, ik heb, jij hebt mijn boek geschreven. En dan hebben ze alleen maar de achterflap van, het, van mijn boek gezien. En ja. zeggen van, dit is mijn verhaal. Ja. En uh, mensen gesproken de afgelopen jaren ook. Die dezelfde ervaringen hebben. Uh, mijn grote voordeel is denk ik, ik heb mijn vader in ieder geval nog kunnen spreken hierover. En kunnen en, behouden. En, en, kunnen, en kunnen behouden in de zin van... Uh, ja, ja. In, in die zin. Uh, voor anderen soms zijn gesprekken onmogelijk tot op de dag van vandaag. Uh, bij anderen zijn vader al, is vader al overleden. Mm. En de... Um, maar het, het is denk ik een, een, een herkenbaar. Kijk, en, en ik denk dat het past een beetje bij mijn generatie. Uh, ouders zijn aan het begin van de oorlog in de oorlog geboren. Zo rond 1940. Opgroeid jaren 40, 50. Ja. Jaren 60 veranderde de wereld toen werden wij geboren. <laughs> en, uh, en in die veranderende wereld, waarin natuurlijk zoveel gebeurde... op het gebied van muziek, seksuele moraal, uh, ja. alles veranderde... Uh, probeerden ouders heel erg ja. te, te beschermen en af te schermen. Niet uit kwade wil, maar uit, nee. uh, uh, juist uit liefde. Behoudt het goede? Behoudt het goede, maar daardoor wel uh, iets benauwends hebben gegeven, ja. Ja, maar voor jou is het ook heel ingrijpend geweest... want je hebt niet alleen die worsteling met thuis gehad... die uiteindelijk goed is afgelopen... maar ook uh, in je eigen privéleven, neem ik aan. Ja, ja, want ja. Want ja, dat ja. gaat heel ver. Ja, uiteindelijk. Dat, dit, dat heeft op alle vlakken ja. consequenties. Ja, ja, dat klopt. De, dus uh, je, je begint als het ware een nieuw leven in een andere wereld... uiteindelijk als de worsteling beëindigd is. Ja. Ja, ik zeg maar ja. ik ja, stelt geen vraag. Nee, maar ik vroeg me af... Ja. Uh, uh, uh, uh, dat moet je ook maar kunnen. Hoe doe je dat? Oh, maar dat gaat heel erg goed. Dat, uh, ja, joh, dat, dat gaat hartstikke goed. Dus de, maar dat, dat is wel natuurlijk dat je op enig moment... Dat, dat iedereen leert jou nu kennen wie je echt bent. Dat die... Twee, dat die strijd weg is, dat die twee gezichten ook weg zijn... dat het masker is afgenomen. En dat is voor veel mensen in je directe omgeving... mensen die van je houden uh, en die altijd dachten... Hey, jij bent iemand, maar je blijkt toch iemand anders te zijn... is dat wel een, een proces van opnieuw van elkaar uh, leren houden? De Vader en de Zoon van Peter Tervelde... Een, een roman, fictie, met autobiografische tinten ligt op tafel. En vanmiddag de officiële presentatie. Ik dank je wel, Peter, uh, voor de openhartigheid geboden en een fijne middag. Ronald van der Geer uh, bij ADO Utrecht. Na 27 minuten staat Utrecht nog altijd met 1-0 voor... door dat vroege doelpunt van Bovenberg uit een corner van Snijder goed verlengd door de kogel. ADO probeert het wel. Het is een wedstrijd die in balans is. Balbezit voor, voor beide ploegen, niet veel uitgespeelde kansen. De tempo ligt ook niet al te hoog. Het is dus 1-0 voor FC Utrecht, ja. na 27 minuten. En uh, kunnen we nog even naar Frank ook? Ja, tijd genoeg Frank. Kom maar. 27 minuten onderweg. 1-0 voor Feyenoord. Vroege goal Guidetti en Feyenoord goed geopend aan, uh, in uh, deze wedstrijd. En heel langzaam maar zeker komt Vitesse ook weer terug. Heeft ook een kans gehad op de gelijkmaker. Boni heeft er al acht in liggen deze competitie. Deze had hij eigenlijk normaal gesproken ook moeten maken. Maar prima keeperswerk. Van Mulder die lang op zijn voeten bleef staan. En daardoor de 1-1 voorlopig weet te voorkomen in Gelderland. Volgende gast bij de perstabonne. Reggie Blinker, oud-voetballer. Sport op Radio 1. Zometeen om twee uur de Eredivisie. ADO-Utrecht. Ja, yes, schiet er binnen. Timothy de rijk van een slotfase krijgt. De Vitesse, Feyenoord. Rupert dan misschien goed wegdraaien. Inschiet schiet de 1-0. Groningen, VVV. Gallidame schiet er, ja. Oh! En om half vijf Excelsior A6. De en die gaat wel in, ja. En ook hockey, judo, turnen en schaatsen. NOS langs de lijn, zometeen om twee uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Jaap en Max van Praag. Het familieverhaal van de twee Joodse broers na de oorlog. De een beroemd als zanger, de ander werd Ajax-voorzitter. Jaap en Max, een ontroerend boek. Nu in de boekhandel.